We hebben net gesproken over de ongelooflijk grote uitdaging waar tot ons voor stond, namelijk het klaarstomen van Egypte om de Tataren te bestrijden. Er zijn allerlei problemen, problemen van politiek aard, van economisch aard en van sociaal-maatschappelijk aard. En God begint met een politiek offensief en dat is ten eerste, het eerste onderdeel van zijn politiek offensief is dat hij zijn eventuele concurrenten in Egypte beloofd heeft dat hij afstand zou doen van de troon, zodra dat, dat daar geslagen was. Dus mocht er iemand in Egypte zijn op dit moment die de ambitie heeft om de troon te bestijgen, dan weet hij wat hem te doen staat. Hij hoeft Goddels niet te liquideren zoals dat ging in die tijd met politieke rivalen. We hebben net gezegd hoe het ging met al Tor en haar rivalen. Hij hoeft hem niet te liquideren. Wat hij moest doen is bijdragen aan het bestrijden van de Tataren. En dan zou de vacature van staatshoofd vanzelf vrijkomen in Egypte. Dus dit is hoe God in de de mensen in beweging brengt. En kijk hoe hij ook een positieve draai geeft. Aan het verlangen dat mensen hebben om aan de macht te komen. Ten tweede, hij stelt een generaal pardon in voor alle memeliek die Egypte zijn ontvlucht. Want tijdens die interne conflicten tussen de verschillende groepen van de Memalik, zijn sommigen uit angst Egypte ontvlucht. En hoe, hoeveel je het ook met elkaar oneens bent, uiteindelijk is dat een verlies van kracht. Dus Otters. Neemt het besluit dat hij een generaal pardon instelt voor alle manier die Egypte zijn ontvlucht. En hij zal ze met open armen ontvangen als zij terugkomen. En ze zijn ook teruggekomen en onder hen een aantal buitengewoon bekwame militaire leiders, zoals Roknerdien Pepes. En Roek Dienk zou ook een sleutelrol gaan spelen in het leger dat uiteindelijk de, ta de tataren zou gaan verslaan. Dus op deze manier versterkt volgens in één klap. Zijn leger in Egypte door een hele nieuwe divisie van Manaliek naar zich toe te trekken en hem ook functies te geven, functies in het leger. Niet zomaar goedsoldaten. Ook de Die Pepers bijvoorbeeld, werd hoofd van de voorhoede in het leger. En zo werden alle sleutelfiguren kregen een goede positie, toegekend van prototyp. En niet alleen versterkte hij hiermee zijn leger, maar toen de bevolking van Egypte zag, hoe bang dat Totus Rajaval was tegen zijn rivalen en dat hij ze Amnesty verleend heeft, toen kreeg de bevolking ook meer vertrouwen in het verslaan en het bestrijden van de Tataren. Dus op deze manier kreeg Totus ook de publieke opinie mee. En de laatste fase van zijn politieke offensief was het aanhalen van de externe betrekkingen. En dit toont, dit toont ons. Wat voor een grote tijd en was. Kijk, held zijn wordt niet alleen bepaald door de behendigheid van jouw zwaard. Maar held zijn zit hem voornamelijk in het koesteren van verheven idealen. Held zijn is dat je de zorgen van de Oeme op jouw schouders draagt. En dat je bereid bent om jezelf te offeren voor het welzijn van de Oeme. En dat je je individuele belangen volledig. Zij zitten ten gunste van het algemeen belang. Dus het is niet alleen de kracht van jouw zwaard die jou een held maakt. Want als dat wel zo zou zo zijn geweest, dan waren Jenkins, Khan en Honbago en Kepbola en al die andere uh, leiders van de Tataren, dan waren hun ook helden. Want dat zijn ze niet omdat zij deze verheven idealen wisten. En Totos demonstreert ons wat een groot leiderheid is. Hij stuurt een brief. Naar de heerser van Haddad en Dimash, van Aleppo en Damascus. Het was een emiraatje. En aan het hoofd van, van dit emiraatje staat een Nasser-Yusuf. En een Nasser-Yusuf is een van die nakomelingen van de EUBI, die verraders, die samenwerken met de Tataren, en samenwerken met de kruisvaders, ja, die, het type leiding waar we net over gesproken hebben. En God zegt tegen een Nasser-Yusuf: laten wij de krachten bundelen. En laten wij onze legers samenvoegen. En laten wij onze territoria verenigen. Dan, zegt Potos, mag jij de koning zijn. En als jij dan besluit om mij in jouw leger een functie te geven, zal ik dat doen. Kijk, let wel, Potos is degene die zich eigenlijk in de positie bevindt om eisen te stellen. Hij is vele malen sterker dan een nasser niet maar desalniettemin geeft hij hem de mogelijkheid om koning te worden. En biedt hij zichzelf aan als hulp in de strijd tegen de Tataren. Maar de voorwaarde was: hij mocht wel koning worden. Hij mocht koning worden, maar de voorwaarde was wel dat we de Tataren gaan bestrijden. Ik ga je niet zomaar de troon geven? Ikzelf ben deze troon bestegen om uiteindelijk de Tataren te bestrijden. Maar een Nasser Yusuf heeft in zijn leven niet vis à gestreden, maar altijd vis à de wolf. op het pad van zijn rijkdom en het creëren van een grotere reedschappij in Shem. Dat is wat de Nasser Yusuf gewend was. Hij was niet gewend om op het pad van Allah te strijden en dus weigerde hij en sloeg hij het aanbod van kottels af. Maar subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala zorgde er uiteindelijk voor dat het leger van een Nasser Yusuf toch zich aansloot bij God. En de zegt Yusuf zelf, die moest uiteindelijk vluchten naar de woestijn waar hij een eenzaam leven le le le leidde totdat de dood ook volgde. Subhanallah. Al die jaren heeft hij gevlucht voor de dood. Allah, subhanahu wa ta'ala, laat hem uiteindelijk een vernederend leven leiden. Alleen in de woestijn. En God heeft wat Hij wil, want het leger, van de Nazir-Lussen heeft zich wel aangesloten. En zo is het leger van Kotos weer uitgebreid met een nieuwe divisie van strijders. Dit was het politieke offensief. Maar Kotos heeft meer problemen, zoals ik net zei. Bijvoorbeeld economische problemen. Egypte ging gebeurd onder een economische crisis. Mede veroorzaakt door de vele oorlogen tegen de kruisvaarders. De staatskas was leeg. Dus Kotos. Tot de Rulama. En el Ghani van Egypte in een vergadering. En hij zegt tegen hen: Luister: wij hebben de keus gemaakt om de tataren te bestrijden. Daarvoor hebben we geld nodig. De staatskas is leeg. Dus is het toegestaan voor ons om belasting te heffen op de bevolking. Dit is de enige manier, zegt God tegen de Raman tegen zijn raad van uh, advies. Dit is de enige manier om aan geld te komen. We hebben nu geen tijd voor een vijfjarig plan met allerlei uh, maatregelen om de economie te stimuleren en economische groei te bewerkstelligen. De Tataren bonken aan de deuren van Egypte. We moeten nu geld hebben. Dus is het toegestaan om belasting te heffen op de bevolking van Egypte om het leger van Egypte klaar te stomen voor de strijd tegen de Tataren. En een van de geleerden staat op om zijn vetwoord te geven over deze kwestie. En dit is niemand minder dan Al-Is ibn Abdesalam. Sultanul Ulama, de koning van de geleerden. dat is de bijnaam die hij uiteindelijk kreeg. En Al-Is ibn salam komt met zijn vetwoord. En subhanallah, kijk naar de volledige implementatie van de sharia onder het bewind van Fotus Rahim Allah. Het heffen van belasting is in strijd met de islamitische wet. Het enige wat moslims betalen is 2,5% van hun vermogen als daar ja, die periode overheen gegaan is en als ze een bepaald bedrag bereikt bereiken. Dat is de belasting in de islam, op een aantal andere uh, zakelijke dingen na. Maar zomaar belasting heeft op de bevolking is niet toegestaan. En Rahim Allah heeft wat nodig, een fatwa nodig van Al-Is, Ibn de al om te kijken of het mogelijkerwijs toegestaan zo zou zijn onder deze hele specifieke omstandigheden om belasting te heffen. En let wel, waarvoor wil hij belasting heffen? Niet om zijn paleizen uit te bereiden of om Jennifer Lopez uit te nodigen op zijn fiata, zoals de Jezus van vandaag. Hij heeft nodig om een leger te bevoorraden die het grootste en machtigste rijk en de grootste vijand van de islam op dat moment om dat te bestrijden. Daarvoor heeft hij belastinggeld nodig. En desalniettemin heeft hij een veto nodig de van de Mijn. om te kijken of dit wel is toegestaan. En van wie krijgt hij die veto? Niet van de een of andere staatsgemeester die de, de, de heersers naar de mond praten. Van de Izz, Ibn Abdus Salam, al-ulama Die de heersers niet naar de mond praat En die ook geen blad voor, voor de mond neemt. En hij was inderdaad uit Damascus verdreven, want el komt uit Damascus, uit Shem. Hij was verdreven uit Shem vanwege de oppositie die hij voerde tegen die misdadige en verraderlijke leiders daar. Dit is degene die de fedwa gaat geven, dus hij zal eerlijk zijn. Hij zal niet onder de indruk zijn van de macht van Kottos. Hij zal hem niet uit de, de mond praten. En in salam zegt tegen Kottos, in deze specifieke situatie, Mag jij belasting hebben? Om het leger te bevoorraden. Waar keer onder twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de staatskas helemaal leeg moet zijn. Alles wat er in de staatskas zit, moet al uitgegeven zijn aan het leger. En als je dat nog nodig hebt, dan nog één voorwaarde. Namelijk dat de koning, het marie de Moulaffa, Potos zelf, en alle bestuurders van het land, en alle functionarissen die profiteren en de salaris krijgen van het land. Dat zij alles verkopen wat zij bezitten aan paleizen en huizen en sieraden en niet-essentiële bezittingen. En dat zij overhouden waarmee zij kunnen leven op het niveau van de gemiddelde burger in Egypte. Rechtvaardigheid in de islam als de wet wordt toegepast. Dit is de islam. Als de sharia wordt toegepast, is er rechtvaardigheid zelfs tegen koning. En Potos Rahimah Allah is iemand die de mensen leert niet door bevelen te geven of boeken te schrijven of wat dan ook. Maar door het voorbeeld te geven, praktische voorbeeld. Dus hij is de eerste die geholpen geeft aan deze oproep. En hij verkoopt zijn huis. En alles wat hij bezit, het enige wat hij overlaat, is zijn paard, zijn zwaard en zijn harnas. Want dat had hij nodig hebben tegen de strijd tegen de Tataren. En toen de Omarad het zagen, traden zij in de voetstappen van Kottos. En zij verkochten alles wat zij bezaten. En toen bleek dat het helemaal niet nodig was om belasting te heffen op de bevolking. Want wat zij verkochten was genoeg om het leger mee te bevoorraden. Barakka van Allah, subhanahu wa ta'ala. Dit was het economisch offensief. Nu de politieke en de economische obstakels zijn opgeheven. Begint Potos aan een public relations campagne om de mensen in Egypte voor te bereiden en het support van de bevolking te winnen. Want hij weet dat publiek support van essentieel belang is in een oorlog. De moeders moeten bereid zijn om hun zonen te overen. De echtgenoten, de vrouwen moeten bereid zijn hun echtgenoten te offeren. De moskeeën moeten bereid zijn hun imams te offeren. De universiteiten moeten bereid zijn hun professoren te offeren. De staat moet bereid zijn haar ambtenaren te offeren. Iedereen voert oorlog, niet alleen het leger dat erop uittrekt. En dit weet Godus Rahim Allah. En dus geeft hij instructies aan de God en de ulama en de duaat om de vrijdagpreken te vullen met vlammende betogen over legendarische beeldslagen van de islam. Zoals Beder en een Ahzab en feth, Mekka en een Kadisiyah en Nahawan en de Yarmouk en Kiltin en Faraskour en Zalah en een Ark. En haar heeft opdracht om de helden van de islam te gedenken. Daar was Khalid en de muthanna en el Tata en al imad en din Zeki en Salah al-Din en Jozef ibn al Een massa offensief start in Egypte om de bevolking voor te bereiden op een strijd tegen de Tataren. En terwijl God ons bezig is met het voorbereiden, krijgt hij een brief van Molaar over het hebben van de strijdkrachten van de Tataren. En deze brief is verstoken van elke vorm van diplomatie. Het is een regelrechte oorlogsverklaring aan God. Holako met de arrogantie van een kerk, zegt hij in deze brief, wij de Tataren hebben de wereld veroverd en de mensheid afgeslacht. En als jullie daar in Egypte, Jullie zelf niet overgeven, dan staat jullie in op de wacht. te wachten. En Pottos Rechimaltav neemt deze boodschappers. Vier boodschappers die de brief kwamen leveren. En hij hakt hun hoofden erop. En hij hangt ze aan de poorten van Egypte, van Cairo. Om de mensen te laten zien dat Pottos niet terugdijst voor de bedreiging van de Tataren. En om de mensen in Egypte te laten zien dat hij niet buigt voor de dreiging van deze moordlustige bandieten En om de mensen te laten zien dat zijn keuze om de Tataren te bestrijden definitief is. Er is geen weg meer terug. Zelfs al zouden de Egyptenaren nu niet meer willen. Omdat hij deze boodschap heeft heeft zal zullen de Tataren wraak komen nemen om hun eer te herstellen. Dus de boodschap is... Er is geen weg meer terug. Natuurlijk weten we dat de doden van boodschappers in de islam niet is toegestaan. En dat blijkt wel uit het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa zelf, toen, hij, toen er twee boodschappers kwamen van de Muslima al de valse profeet, en hij vroeg hen, Atash hadouna, en hij rasulullah, Getuigen jullie dat ik de profeet van Allah ben? Zij zeiden wij getuigen dat Mosele met de profeet. En toen zei de profeet: Als jullie geen boodschappers waren, had ik jullie doodgemaakt. Want dan kon jullie zijn afvallig. Ik had jullie doodgemaakt, maar het feit dat jullie boodschappers zijn, heeft jullie, heeft, ja, mij ervan weerhouden om jullie te doden. Dus het doden van boodschappers is niet toegestaan in de islam. En we weten niet wat de is van God is geweest om deze mensen Ten kennelijk wilde hij dit als een politiek steken naar de Tataren te van we zijn niet bang en zo de moraal van de Tataren laten zakken. Kennelijk was het misschien wraak op de miljoenen moslims die waren afgeslacht en Mohim over het algemeen is het niet toegestaan. Maar nu is het echt meest. Het uur van de waarheid nadert en de dag dat Kotels Rahim Allah wraak zal nemen. Ook de Tataren, voor de miljoenen moslims die zijn afgeslacht deze dag nader. En een confrontatie met het werelds grootste leger is onvermijdelijk. En dan in de maand Shabbat, ja van het jaar 658 van de Hijra, wat overeenkomt met de maand juli en het jaar 1260 van deze kalender. Op deze dag marcheert het leger van Gotus Allah van Cairo naar Filastie. Voor een slag tegen de Tataren die de geschiedenisboeken zou ingaan. Als de slag van Hein Djerru. Hein En net wel, dat is jullie. Dat wil zeggen dat het hartje zomert. En de afstand die zij moeten afleggen. Als je van Kairo naar Filastien wil, dan moet je door ja, En dat is een woestijn. En niet alleen naar Filistijn, naar ook Dus de afstand is lang. Het hartje zomert. En de vijand is macht. Waar doet dit aan denk? Aan de veldslag van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Even de kwist vraagt te stoppen. Van de Profeet Sallallahu Alaihi wa Allah Taabu, de slag van Taboe. Toen moest de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ook marcheren in de hitte. En een lange afstand afleggen. En ook toen zouden zij het gaan opnemen tegen een van de machtigste staten op het gezicht van de aarde, namelijk de Byzantijnen En zo ook staat Potters nu op het punt om de woestijn in de midden van de zomer af te leggen. En een lange afstand af te leggen en een van de machtige staten van zijn tijd. Alleen het verschil is dat de profeet sallallahu alaihi wa niet gevochten heeft, want de Byzantijnen waren te bang om te verschijnen. Maar Godels waagum allah, heeft ze wel bestreden. Kottos heeft de volgende van zijn leger, die onder leiding stond, zoals ik net heb gezegd, van de boeken met 10 papers, een naam te onthouden, hij heeft deze voorgoedte van het leger ontkoppeld van de rest van het leger. De voorgoedte loopt ver vooruit op de rest van het leger. Waarom? Want als de inlichtingendienst van de Tataren op de uitkijp staat en zij zien de voorgoedte van Potos, dan denken zij dat dat het hele leger is. En vervolgens zullen zij hun strategie aanpassen op basis van wat zij zien. Dus Kodos, rahimahullah, was de misleiding. Maar de Tataren, die hebben ter hoogte van Gaza, dat is het eerste gedeelte van Philistine, wat jou betreft als je door Sena naar Philistine reist. Zij hebben ter hoogte van Gaza een militair garnizoen. Ja, die soort divisie die in actie komt bij eventuele scheepnutselingen aan de grens. De voorgoede van het Dean Papers ontmoet dit garnizoen in Gaza. En ze houden de slag. En deze slag zou bekend komen te staan als de slag van Gaza. En de moslims overwinnen in deze slag. En hoewel dit een kleine slag was, ga ik niet zoeken. Het zoen, bestond uit weinig eenheden, ook de D-papers. Het is alleen maar de voorgoede van het leger, dus het was een niet al te grote slag. De moslims, evenwel, wonnen. Het militair doel wat zij bereikt hebben, was helemaal niet zo groot. Het waren misschien, ja, het was een kleine divisie. Maar, desalniettemin is er een ongekend. Inmaterieel doel gehad. Namelijk de moslims hebben voor het eerst bewezen dat zij de Tataren kunnen verslaan. Dus dat fabeltje van de Tataren zijn niet te verslaan is hiermee doorbroken. De Tataren zijn verslagen. Zijn verslagen. Dus de moraal bij de moslims gaat stijgen en de moraal bij de Tataren gaat zakken. Want die zien nu dat er een groep moslims zijn die bereid zijn om te strijden. En niet alleen dat. Ze zijn bereid om zelf het initiatief te nemen. Ze zijn zelf gekomen uit Egypte. En, en, en dat boezemt de Tataren angst in. En zo is de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Er zal altijd een ta'ifa zijn die het opneemt voor de islam. Hoe achteruitgegaan de umma ook is. Er zal altijd een groep zijn die zelf het initiatief zal nemen om de Ummah, haar glorie in ere te herstellen. De Tataren waren alleen maar vluchtende moslims gewend en nu zien ze een groep die wel bereid is om uit die vernederingen positie te klimmen en de Tataren te bestrijden. Ze zien dat de moslims in staat zijn om hun zwaarden uit de te halen. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de Tataren. Hey. Na deze gedeeltelijke overwinning marcheert het leger naar het noord filastien waar zij de Tataren in een mega-battle gaan ontmoeten. Volako, op het hebben, is terug naar Mongolië in verband met de calamiteit en heeft het gezag overgedragen aan een andere ervaren militaire leider, Kerboat. En Ketboa bevindt zich nu in Libanon. De plek waar de slag gaat plaatsvinden is op drie dagen loopafstand. Maar in plaats van het afleggen van deze reis in drie dagen doet hij er een maand over. Waarom? Omdat hij weet dat er een groep moslims onderweg is om de strijd met ze aan te gaan. Die vastberaden is om beraakt te nemen. En zij weten hoeveel moorden hun op hun geweten hebben. De moslims die onderweg zijn, zijn vastberaden om voorgoed af te rekenen met deze beest. En dus de voeten van Ketbora laten het afweten. Het lopen gaat niet zoals het moet, want ergens diep van binnen weet hij dat hij zijn einde tegemoet loopt. En dus in plaats van drie dagen, doet hij er een maand over. En dit kan alleen uitgelegd worden. In het licht van het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala schrik heeft aangejaagd in zijn hart. Zoals Allah zegt Anders kun je dit niet uitleggen. Het machtige Tatarerij heeft problemen met voortmarcheren naar een slag waarvan je zou zeggen dat die makkelijk te behalen is. De moslims waren niet met extreem vele aantallen, maar dit is de schrik van Allah. Wanneer de moslims oprecht strijden voor Allah, komt Allah subhanahu wa ta'ala tegemoet en het beste waarmee hij de moslims tegemoet kan komen, of een van de goede dingen is schrik aanjagen in de houten van de vijand. En die schrik is niet in rationele uh, termen te verklaren. <tie> het is Allah subhanahu wa ta'ala die die schrik daar plaatst of wekt om het op een betere manier te zeggen. God is gearriveerd in noord bij een dal genaamd naam Aayn Jairud. En Egypte is in immateriële zin een perfecte locatie voor de moslims. Waarom? Op steenworp afstand naar het oosten ligt de Jeroen, waar de Sahaba, Khalid ibn al-Walid en Abu Ubaidah ibn al een legendarische slag hebben geleverd tegen de Byzantijnen. En op steenworp afstand naar het zuiden ligt Hittin. ...waar de kruisvader zijn verslagen... ...door Salahadiner en Yud... ...en op steenbord afstand ligt Bizan... ...waar de sahaba eveneens... ...een geweldige slag hebben geleverd... ...tegen de Byzantijnen. ...dus de moslims... ...zijn omringd door... ...glorieuze herinneringen... ...die het hart verstevigen... ...en de voeten... standvastig maken. ...'Ajn Jalut ...is een bal. Omringd door heuvels en alleen aan één kant is die open. Het is te vergelijken met yani, de hoefijzer van een paard. Aan één kant is die open en de rest is die gesloten en omringd door heuvels. En in die heuvels op die heuvels staan struiken en bomen en een yani, ideaal geschut voor hun leven. En Kottos komt aan en hij verstopt zijn leger, alle divisies, alle bataljons verstopt hij in die struiken en in die, onder die bomen, dus als de vijand zou aankomen, zou hij daar in eerste instantie niemand aantreffen. En zoals altijd wanneer de moslims oprecht voor Allah subhanahu wa strijden, welke slag je ook neemt, welke bladzijde van de islamitische geschiedenis je ook opent, waarop de moslims hebben gestreden, die stabiliteit. Je zult altijd zien dat Allah subhanahu wa ta'ala hen op de een of andere manier tegemoet komt. En ook hier is de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala al zichtbaar voordat de slag is begonnen. Ten eerste, de mensen van Filistien zelf, die het leger voorbij zagen komen en in bottles het goede voorbeeld zagen en zich lieten inspireren door hen. Nadat ze jaren van vernedering achter de rug hebben, de Tataren hebben Filastien veroverd en niemand is in opstand gekomen. Maar dezelfde Palestijnen, op het moment dat zij zien dat er een leger door Filastien Marcheert, die het initiatief heeft genomen om de Tataren te bestrijden. En in Rotterdam zien zij een koning die het voorbeeld is, die niet achtergebleven is en op afstand bevelen heeft gegeven, maar zelf op zijn baard in zijn hout was is meegekomen toen zij dit zagen. sloten zij zich massaal aan bij het leger van Kottels. En natuurlijk zijn dit geen professionele strijders, zoals het leger van Kottels zelf, maar Kottels gebruikt ze voor de faciliterende flank, Ja, die flank die belast is met het maken van eten en het uh, uh, behandelen van de gewonden. Hij gebruikt ze voor de faciliterende gang. En de soldaten in de faciliterende gang die wel vechters hebben, die worden opgeleid in de bataljons. En zo gebruikt God dus rahim Allah elke persoon voor de juiste functie. En ook werden zij gebruikt, dus al hadden ze geen vechters ervaring, ze werden gebruikt om de aantallen van de moslims te vermijden, Zodat dat schrik zou aanjagen in de harten. Van de vijand. Dus de Palestijnen sluiten zich aan. Ten tweede, op de heuvels van de dal verzamelen zich boeren, vrouwen, kinderen en bejaarden, zonder wapens, zonder zwaarden, zonder speren, zonder pijlen, maar met een andere Het is hun taak om de horizon te vullen met de kreten van Tegbir en Dua. En weet je, beste moslim, wat Allah Akbar met het hart van de Kervik doet? Het hart van de Kervik vergrijst bij het horen van Allah En zeker als dat gebeurt in zo'n groot koor: van hulpeloze boeren en vrouwen en kinderen, maar zelfs zij realiseer zich. Wat hun verantwoordelijkheid is, en ze verzamelen zich op de heuvels om de moslims bij te staan door hun stemmen. En dan, ten derde, er komt een man uit Shell naar God. En deze man komt met buitengewoon gevoelige informatie over het leger van de Tataren. Ten eerste zegt hij: wegens omstandigheden is het leger van de Tataren niet meer wat het is geweest. Dus. Wees niet bang. Hele belangrijke informatie. Waarom? De moraal van de moslims gaat niet meer omhoog. Als iemand tegen je zegt: het is niet meer wat het was, er zijn interne strubbelingen. Wees niet bang voor het. Eerste deel van de informatie. Tweede deel van de informatie. De rechtervleugel van de Tataren is sterker dan de linkervleugel. Dus zorg ervoor dat jouw linkervleugel sterk genoeg is om de rechtervleugel het hoofd te kunnen bieden. En het de derde deel van de informatie is, er is een man in Shell. Zijn naam is Al-Ashraf al eyub En hij is een van die omaragden, de Ayubiën die uh, zich alliëren met de kruisvaders en de Tataren, je weet wel, zo'n verrader, zo'n nakomeling, In het militaire vak vanaf hun buurtijd. Dus ze talen af met een ongekende precisie. Op de gezichten van dit leger lees je een onoverwinnelijke vastberadenheid. En in de ogen zie je een resoluut verlangen naar de dood. En bij het zien van de eerste bataljon krijgt Ketbora een hartgezak. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Dit was hij niet gewend. Hij was altijd vluchtende moslims gewend. En nu ziet hij hier goed georganiseerd leger die vastberadenheid uitstraalt. En daarna komt het volgende bataljon. Met dezelfde precisie. En het volgende bataljon. En dit zijn alleen nog maar de voorgoeden. De rest van het leger is opgesteld. Onder de bomen en in de struiken. En dan komt het trommelbataljon. Het trommelbataljon. En ze beginnen te slaan op hun grote trommels. En de slagen van de trommels. Ja, geangst in de harten van de Tataren. En niet alleen dat, deze trommelbataljon had een specifieke functie. Het trommelbataljon gaf specifieke bevelen aan de specifieke bataljons. Dus er waren bepaalde slagen op de trommel. Als die geslagen werden, dan wist een bataljon X of bataljon A wat ze moesten doen. En zo kon de legingleiding via dat trommelbataljon het leger besturen je de volhoede is nu compleet en klaar voor de slag. En Ketbura denkt, dit is het hele leven. Waarom? De, wat hij ziet komt overeen met de informatie die hij van zijn inrichting in heeft gehad op het moment dat zij hen zagen in, in Gaza. Dus dat klopt. Dus Ketbura denkt, oké, okay, dit is dan het leger van de moslims dat ons komt bestrijden. Weet je wat? Ik neem geen risico en ik ga met mijn hele leger dat dal in. Ik laat niks achter. Ik wil er zeker van zijn dat ook al is dat battalion zo klein, dat ik gelijk kokte met, met z'n maak. Dus ik ga met mijn hele leger het dal in. En dat is precies wat Kottos, Wajim Allah, vraagt. Het plan van Kottos is onderverdeeld in drie fases. Ten eerste, de voorhoede moet de Tataren uitputten. Er moet een slag gaan plaatsvinden waarbij de voorhoede standvastig moet zijn om de Tataren, die vechten met hun hele regen uit te putten. Dat is stap 1. Stap 2 is dat de voorhoede zich moet gaan terugtrekken en hun terugtrekking in scène zetten, alsof zij worden verslagen. Dus, Rokleti Peters begint aan een fenomenale tactische terugtrekking. Waarbij hij de Tataren het idee moet geven dat zij aan het verliezen zijn. Maar hij mag niet te snel terugtrekken, want anders wordt het plan ontrafeld. Maar hij mag ook niet te langzaam terugtrekken, want anders gaat het leger kapot onder de druk van de Tataren. Dus het moet met een buitengewone precisie. En het lukt ook. En ook met die doet alsof hij verslagen wordt. En trekt kwarts aan de hand zijn bataljons terug. Waardoor de Tataren opgesloten raken in het dal. En op het moment dat de Tataren opgesloten raken in het dal. gaat fase 3 van het plan in werking. En fase 3 is dat alle resterende bataljons tevoorschijn komen uit de struiken en de bomen. En dat zij allemaal afdalen naar het dal, en dat zij daar de Tataren een veeg uit de pan gaan geven. Nu is het alles voor niets voor de Tataren. Er is geen vluchtroute. Normaal gesproken kun je als vluchten, Maar dan nog is er het risico dat je achterna gezeten wordt. Maar in dit geval is er geen mogelijkheid meer om te vluchten. Want ze zitten opgesloten in het dal. De enige opening van het dal, daar is al een bataljon van de islamitische strijdkrachten die het beschermt voor eventuele vluchten. Dus de Tataren gaan op een ongelofelijke wijze te kiezen. Ze weten dat het alles of niets is. Ze geven al hun kracht, ze geven alles wat ze in huis hebben om zichzelf nog te redden. En ze vechten ook met een ongekende standvastigheid. En de rechterflank van de Tataren bleek inderdaad ook sterker te zijn. Zoals werd, zoals ons werd geïnformeerd door die informant uit Sham. En die rechterflank begint nu druk uit te oefenen op de moslims. En niet alleen dat, de rechterflank begint ook de linies van de moslims te doorkruisen. En dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Waarom? Want als de Tataren erin slagen om die linies te doorkruisen, en ze zijn in staat om achter de islamitische strijdkrachten te komen. Dan kunnen ze hun gaan opsluiten in het dal. Dus in plaats van dat de Tataren opgesloten zitten, raken de moslims dan opgesloten. En God, Rabbi Allah, kijkt vanaf de heuvels en bekijkt de situatie en ziet wat een enorme. Uh, strijd, zijn krachten moeten leveren. En hij ziet de druk die de Tataren uitoefenen op zijn bataljons. En hij geeft instructies via dat trommelbataljon aan de verschillende strijdkrachten. En hij ziet dat de moslims beginnen te wankelen. De druk van de Tataren was groot. Hij ziet dat sommigen beginnen te wankelen. Hij ziet dat het aantal doden begint toe te nemen. En wat hij ook ziet is dat sommigen de hoop beginnen te verliezen op de overwinning. En dan doet tot of iets wat de uitkomst van de slag zou veranderen. Hij besluit namelijk zelf af te dalen naar het schrijtoneel. Maar niet zomaar afdalen. Hij gooit eerst zijn harnas weg om te laten zien aan de moslims dat de dood een doel op zich is. Dat we niet zijn gekomen om ons territorium uit te breiden of om welke wereldse belang dan ook. Oh, We zijn hier gekomen om te sterven en hij communiceert deze boodschap op de beste manier, namelijk door zelf het voorbeeld te gooien en zijn harnas weg te gooien en af te dalen naar het strijdveld. En dan doet Ottos iets: hij slaat een kreet waarmee de uitkomst van de slag zou veranderen. Een kreet die de zwakte deed veranderen in kracht, en die angst deed veranderen in moed. Hij zei met een opgeheven stem en uit volle borst: Wa islama, wa islama, wa islama. Met andere woorden: de islam staat hier op het spel. Vandaag vechten we niet. Om ons territorium uit te breiden, of om het verzamelen van onlosbaar, of om welke reden dan ook vandaag vechten we voor het welzijn van de islam en de moslims. En deze greep veranderde de slag, veranderde het moraal, veranderde de angst in ongekende moed. En de moslims waren geïnspireerd door waar Islam. En ze staan op en geven af. Wat ze hebben en de boeren die opgesteld zijn op de heuvels van de Dal gaan door met hun tagbir en hun Dua. En de harten van de Tataren bonken uit angst. Alleen al van die Tbir wat staan nog van die moslims die net wel in de hoop waren verloren, maar door is dat weer zijn opgestaan en uit volle, uit volle moed bezig zijn om de overwinning binnen te halen. En dan gaat een van de bataljonleiders dwars door de linies. Van de Tataren en hij komt aan bij Ketbora. En hij spiest hem op zijn zwaard. En op het moment dat de Tataren hun leider Ketbora op de grond zien liggen zakt alle moraal op de bodem. En beginnen ze te vluchten. En ze gaan naar de enige opening van het dal en ze proberen daar een moeten te forceren. En het lukt sommigen van hen om te vluchten. Maar de moslims gaan hen achterna. Want vandaag was het niet de bedoeling om een gedeeltelijke militaire uh, resultaat te behalen. Vandaag was het de bedoeling om voorgoed af te rekenen met deze beestachtige en inhumane mensen. Dus ze gaan achter hen aan, terwijl ze hun met hun zwaarden bewerken. En even verderop stellen de Tataren zich opnieuw op voor een nieuwe slag. En historici zijn het erover eens dat deze slag. ...zwaarder was dan de eerste slag. En Qodos rahimahullah, herhaals, zijn kreeg, wa islam. En hij stapt af en weept zich ter aarde en zegt tegen Allah. Ja Allah, ons zorg uitbreken. Geef uw dienaar, Qodos, de overwinning. Hij stelt zich op, op de manier waarop je je op moet stellen. Als een dienaar van Allah. En hij zegt, help de dienaar, Qodos. Hij zegt niet, help Mellikul Mulaffa, want hij weet waar de overwinning vandaan komt. Niet van Mellikul Mulaffa, maar van Mellikul Muluk, Mijn beste moeders en zusters, weet je hoeveel Tataren omkwamen in deze slag? Nooit eerder vertoond. Alle strijdkrachten van de Tataren kwamen op. Niemand overleefde deze slag. En de moslims gaan door. Want vanuit die plek, waar ze alle Tataren, die het leger wat de wereld angst inboezemde, hebben zij nu afgeslacht in één En ze gaan door naar Damascus en Halab en Hama, En ze bevrijden al die steden van die onrechtvaardige heerschappij van de Tataren. En Qotos rahimahullah verenigt As-Sham met Egypte. En nou, wat gebeurt er dan? Als Shem en Egypte verenigd raken, dan betekent het dat de Ummah weer door een periode van kracht zal gaan. En dat is wat Qotos rahimahullah voor elkaar heeft gebokst. Maar het allerbelangrijkste om te melden is... Dat Gods Wagin Allah. dit resultaat heeft behaald. En als ik zeg dit resultaat, dan bedoel ik niet alleen het verslaan van de Tataren. Maar het politiek offensief om Egypte te verenigen. Herstellen van de economische crisis. De mensen zover krijgen dat ze de dood weer gaan te welkom. Al die voorbereidingen op de slag. Het afreizen naar Aindje Besturen van het tegen. En uiteindelijke resultaat namelijk een massale afslachting nooit eerder vertoond, dat elk lid van het leger wordt afgeslagen. Al deze resultaten heeft God des Allah bereikt in elf maanden, elf maanden tijd. En de geschiedenisboeken. Spreken maar in een paar bladzijden over God. Want elf, wat is 11 maanden op 14 eeuw? Maar Hij heeft ons geleerd dat het niet lang hoeft te duren, maar dat je oprecht moet zijn en dat je de voorwaarden voor overwinning moet kennen en daaraan moet voldoen. Zoals het implementeren van de wet van Allah. Niet zijn op het verrijken van jezelf en je eigen persoonlijke belangen opzij zetten voor het welzijn van de umma. En dan is alles mogelijk. En Gods waarin Allah heeft ons dat geleerd. Al is zijn naam, maar zelden genoemd in de geschiedenis. En alhamdulillah dat Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat heeft gesteld om zijn naam hier zo'n acht eeuwen later te noemen en in eer te herstellen. Wat je zei over een boergeel, boergeel, en ik en